Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf 12 februari kun je weer dansen in een nachtclub. Plink wat nachtclubs zijn klaar met de coronaregels en gooien volgende week zaterdag hun deuren open. Een van de initiatiefnemers is Pieter de Kroon, club-eigenaar in Amsterdam. Uh, wij zijn de sector die als eerste dicht is gegaan en uh, iedere keer als laatste pas open mag. Uh, maar ja, uh, daarbij is het ook een, een politiek statement. We willen natuurlijk uh, uh, ook om de tafel om te kijken van uh, is, dit, is dit een goede manier om open te gaan of uh, kunnen we er samen nog over nadenken. Maar tot op heden hebben we dat telkens aangeboden en is dat nooit gebeurd. Dus nu hopen we dat dan op deze manier maar te creëren. De clubs gaan dus 12 februari open en willen ook open blijven. Volgens de initiatiefnemers kan dat prima met ventilatie en een coronatoegangsbewijs. In de stilstaande trein die vanavond door een arrestatieteam is binnengevallen... is geen explosief gevonden. De trein tussen Venlo en Nijmegen werd vanwege een verdachte situatie... stilgezet bij Holt Hees in Brabant. Zo'n 100 passagiers zijn gefouilleerd... omdat er mogelijk een verdacht pakketje aan boord zou zijn. Maar dat is dus niet gevonden. De deelnemers van The Voice mogen toch wel optreden, zegt producent ITV. Na alle commotie rond het programma werd tegen de deelnemers gezegd... dat ze er voorlopig niet mochten optreden of platen uitbrengen. De deelnemers vonden dat onzin. Ik ga mijn carrière niet onderbreken omdat zij fouten maken, zei zanger Ray Benjamin. Hij wilde naar de rechter stappen, maar dat hoeft niet meer. De producent van The Voice zegt nu dat onderdelen uit het contract zijn gehaald... en dat optreden weer mag. You. Dit nummer Anyone van Justin Bieber had moeten klinken toen Lex en Debbie vanmorgen de trouwzaal van het Rotterdamse stadhuis binnenliepen. Alleen was er precies toen een stroomstoring en moest de ceremonie het zonder muziek en licht doen. Extra jammer omdat deze datum 2 2022 helemaal vol was gepland. Het bruidspaar reageerde nuchter in het AD. Ze zeggen voor een jaarwoord is uiteindelijk geen techniek nodig. Het weer nog. Het blijft bewolkt vanavond en het kan wat mot regenen. Morgen meer van hetzelfde, dan is het tussen de 6 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam is dicht bij Amstel Business Park. Je kunt niet via de S110 de stad in, je moet via de ring.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 Het nieuwe zand op een ochtend in het heel Een kaartje voor de eerste trein. Op een ochtend in het heelal Ministers dansen hand in hand Lacht hij naar de fotograaf Dan komt het morgen in de krant Aan de kant, aan de kant De blaaskapel die moet er wachten. Zijn bladmuziek waait van de brug Ze kijken niet meer achterom Marcheren naar de horizon De eerste plaatje die je kocht? Een singeltje of... Uh... Een singeltje maakt niet uit, nee? Nou, de die je gespaard had. De eerste. Daarvoor was, het, was een, een LP, dat hoorde ik op de radio. Toen was ik echt jong hoor, echt 6 of 7 of zo. Hoorde ik uh, uh, um, een trompetist, die was toen populair, die heet Maurice André. En die speelde Melodieën van Bach. En er was één nummer Badinerie. Dat hoorde ik, ik was echt, ik dacht, dat is het mooiste wat ik ooit heb gehoord. En huilend ja. ging naar mijn moeder, mama, mama. Nou, wij naar Stafhorst in Utrecht. Radio Stafvors, ja, ja. Radio Stafvorst, Radio Stafforst En, en die, die, die LP gekocht. Van, oh, gek, uh, ik ben ja. hem helaas kwijtgeraakt in, in de mist van de tijd. Maar uh, ja, dus Maurice André met Bach melodieën, ja. En, uh, maar dat was heel jong. Maar daarna echt zelf... Um, was Nothing Rhymed... van Gilbert O'Sullivan. Oh, gaan we opdraaien. draaien? Ja, gigantisch mooi nummer. Ja. Blijft blijft. En dan, als je het dan gaat draaien... moeten de mensen goed letten op de basgitaar. Oké. Okay. Wat die allemaal doet, dat is onvoorstelbaar. We gaan toch weer even terug ja, uh, naar... Waar ja. uh, ja. uh, uh, we? waren bij uh, oh. uh, de eerste optreden van Spinvis. Oh, je ja. had uh, ja. uh, Louis met, erbij. Met de tijdmachine, ja. Ja, ja. ja. ja. ja.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 Ik stond te sterven van de angst. En ik dacht, dit ga ik ook nooit, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Dit heb ik helemaal niet nodig en ik vind het niet leuk en de mensen vinden me stom, dus waarom doe ik ja, dit ja. eigenlijk? En, um, is dat beter geworden? Ja, om, en dat is niet, huh? niet gelijk, niet geleidelijk, maar dat is echt in één klap, opeens. Okay. En dat was, dat ik heel goed, dat was in, um, uh, in Leuven.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 En dan mis ik dat weer. ontzettend oh denk ik. Vijf, ja? he, dan, gewoon de rockerrol. Rock en het, uh, de mensen staan. En met bier over het podium. En, <laughs> uh, en gewoon lekker herrie. En ja. Dat geeft in de band ook direct een hele andere energie. Kort volgende week... Twee weken word ik 61 alweer. Ik moet goed nadenken over wat ik nog wil. Ik wil van alles. Daar ligt het niet aan. Maar je hebt, je hebt niet heel veel tijd meer. Heel simpel. Want...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 In plaats van een uh, gebouw maak je een veld vol stenen. Weet je wel. Ja, ja. En, uh, en ik wil toch meer werken aan, uh, okay. aan mijn <laughs> Dus de, Mooi. Ik moet daar ja. echt mee bezig ja. zijn. Ik moet echt serieus niet ja. meer te veel andere dingen doen. Nee. Uh, al, dat spijt me wel, maar ja, de tijd uh, dwingt Ja, nou, Je moet af. zelf prioriteiten stellen. Ja, dat, dat, dat is ik nu ook. wel... Ja. Uh, ja. Ja.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 Nothing sweeter than wine, nothing physically recklessly, hopelessly by nothing I couldn't say, nothing.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 hoe werkt uw samenwerking dan met uh... Kijk, Simon Vinko had, had gedichten, die heel ritmisch en ja, dat was heel leuk. Je hebt het bulkboek en er was een, een bulkboekdag in Rotterdam in de in de in de, de Ahoi, geloof ik? Nee, in de uh, in de denk ik. En de, de, daar zaten dus dat helemaal stamvol ongeïnteresseerde middelbare school. Uh, uh, want die moesten allemaal voor hun cultuurpuntjes uh, moeten ja, ja, die daar zitten. Ja. Dus die waren niet super gemotiveerd. Maar totale herrie natuurlijk, hele zaal vol met, met, uh, met pubers. En er uh, waren dan dichters die kwamen om te uh, om, uh, om beurt een paar gedichten doen. En dat was, die hadden het echt moeilijk. Dat was zich voor de leeuwen gegooid. En wij waren gevraagd om als uh, act tussen de bedrijven door wat uh, muziek te maken. En dat was ook echt tegen de, <laughs> de bierkaai ja. op. Nee, natuurlijk. Die kinderen zijn niet geïnteresseerd gewoon. Totdat Simon Finke Oog het podium besteeg. En uh, om even een of andere reden kreeg hij het voor elkaar om, uh, om die kinderen allemaal met grote ogen en de mond open te uh, naar die gekke, oh, dunne, that's rare... Yeah. Spaghetti-slier te, te kijken. En die had aan ons gevraagd... Want we waren er toch... Uh, ik ga iets doen over de zon. Willen jullie muziek maken? Ja, wel, geen probleem. Dus hij over de zon, de zon. Zo, en wij... Ja, zon, ja, zonmuziek. Yeah. Ja, gewoon improviseren. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En hij vond het heel leuk. En wij ook. En vanaf dat moment... Is de, uh, zijn we samen gebleven eigenlijk. Toen okay, zijn, ja. dus okay. zijn we samen gaan toeren, platen gemaakt. En we hebben... Gewoon heel veel echte vriendschappen. Ja. Heel toffe dingen op Oeral En op de, op de parade hebben we twee hele goede ja. voorstellingen. Of tenminste vind ik zelf hele goede voorstellingen gemaakt. En uh, ja, dat is bijzonder. ongelooflijk uh, grote eer om met hem te hebben samengewerkt. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, want als je ziet wat zijn geschiedenis is. Hij was toen al dus het laatste hoofdstuk van zijn leven...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 Samenwerking, ja, ja. Ja, die uh, samenwerking ter... die versterkt jou... In, je, in, in, in, in het maken van mooie dingen. Dus helemaal loslaten... Nee, lijkt nee, me nee, ook. Nee, ik laat het niet, ik laat het niet rigoureus maar los. Je, het is ook je interesse, denk ik. Absoluut. Hè? Het is mijn liefde en mijn interesse, maar... Uh, ja, wat ik zeg, je moet... ik moet nu wel voorzichtiger omgaan met, met, met mijn tijd... En de kern van wat mijn werk is. is zijn toch die drie stomme popliedjes ja. gewoon. En dat is gewoon Want dakstof. iets van filmmuziek maken. Dat lijkt me echt een, een tijdrovend proces. Ja, tijdrovend. En ook, ook wel frustrerend. moet ik ja. eerlijk zeggen. Want je hebt, het maar het is het niet zo dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt eigenlijk? Zeker. Kan je het nou voorloven? Voor ja, Ja. Ja, ja. Het ja, okay. nou. bootje kan, kan, kan drijven. Ja, ik hoef geen zwembad of een <laughs> nee, roze noise bij. Nee, nee, nee, nee, nee dat <laughs> hoor, het gaat allemaal al, al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 Popster. <laughs> ik, Broen, ik, Popster <laughs> ik haak de knoop door. En, <laughs> ja. en toen is het allemaal wel goed gegaan. Ja, en wanneer was dat? 2004, denk ik. Al 2004, 2004 ook al. Drie jaar oh, later. Drie, drie jaar later. Ja. Ja, ja. dus je, uh, je kan er echt van leven? Ja, ik kan er zeker van leven. ja, ja. ja. ja natuurlijk, ja, ik, ik, ik schrijf alles zelf. En uh, ik neem alles zelf op. Dus alle rechten zitten bij mij. Ja. En, en dat levert qua uit, Buma ja. Stemra... Ja. gewoon wel genoeg Prachtig. op. En, uh, de platen verkopen ook echt goed. Ben je ook verbreed hoe je naar kunst kijkt? Want je geeft dan ja, uh, striptekeningen, maar poëzie... maar ook dans en, en schilderkunst. Uh, is dat iets wat, wat ook is gaan groeien? Dat, wat je bent gaan appreciëren? Of, of heb je dat eigenlijk altijd al... Uh... Dans is wel echt wel gegroeid, ja. Want ik kwam nooit zoveel aanraking met, met dans. Of, maar, ja, ik wist wel dat het bestond. Maar ik heb er nooit echt in verdiept of goed naar gekeken...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 Zeer, zeer interessant. Ik zat altijd met open mond naar te kijken en uh, wat het menselijk lichaam ook kan uh, ja. met, met genoeg training en genoeg, uh, ja. Ja. echt ontroerend, uh, ontroerende kunstvorm, ook omdat het, het is woordeloos, het is ja. een soort. En je moet toch wat uitbeelden. Het is dus de politie van ja. het lichaam. Ja. En dan de vraag van waar gaat het over... is helemaal niet belangrijk. Het, het, het raakt je nee. of het raakt niet, weet ja, je ja. niet. Dat vind ik zo fijn. Dat, dat, ja, dat ja. vind ik het mooiste. Dat, dat je niet hoeft te weten waar het over gaat. Maar dat het je op een of andere ja. reden raakt. Ja, okay. Zoals een melodie. Gaat, waar gaat de melodie over? ja dat Over zwaar, zichzelf. Ja. Ja, of ja. ondergaande zon. via ja. ondergaande zon mooi? Ja, waar gaat het over? Ja, ja. En, weet ik veel. Het, het is beleving, mooi. inderdaad. Ja, dat ja. is waar. Ja. ja. Dus, ja. ja. Um,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 Nee, maar mensen proberen een soort sleutel te vinden... Ja. waarmee ze het kunnen decoderen. Ja, precies, waar en gaat het dat? over? Ja, alsof ja. Het... Maar geldt dat ook voor het nummer De Zevende Nacht? Uh, in de Zevende Nacht... Hoe kwam wat je daarbij om dat nummer te schrijven? De ja. Zevende ja. Nacht, oeh, dat was voor de... NCRV schoon niet schrijft, is dat een antwoord op Eva van Boudewijn de groots? Ja, nee, nee, het is niet een antwoord hoor. Het was voor het NCV, het ging over de zevende. de okay. zeven dagen van de schepping moesten worden verbeeld. En dat was een okay. vraag. Ja, je ja, krijgt gewoon opdrachten. Ik ja. nee, bedoel, ik moet ook de, de kachel maar branden. <laughs> Commercieel. En, ja. en, uh, ja. Dus. Um,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 Als zwachter glimlacht als hij je herkent Je drijft langzaam mee met de stroom Als de rook om je hoofd is verdwenen Als de rook om je hoofd is verdwenen Als het gebeld wordt verlaat je het pand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 Vandaag is er niemand meer die hij gelooft. Zijn blinde stok tiktok op de brug. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen.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 neem je je zang op? Doe je dat in één keer? Of uh, take voor take? Uh, vaak is de derde take de beste. Uh, maar de techniek... Uh, uh, je kunt nu alles. Je kunt in diep in het DNA van, het, uh, ja, uh, van, je, van je stem. Maar het is niet zo dat je één zinnetje uh, uh, opneemt en dan weer de volgende ja. of zo? Ja, ja, dat ja ook zeker. Aan. Ik ja. neem vaak okay. eerst één, één goede take op en dat is dan vaak de derde. Ja. Dus uh, of de vierde of de tweede. Ja, okay, ja. Ja. En daar ga ik dan... Uh, en, en, en de, de woordjes van zinnen die ik niet goed zijn die ga ik dan inprikken dus Echt, die ga ik vervangen oh, okay. door oh, Dan ben je ook heel lang bezig ja. alles het is gewoon dat is het werk ja dat is niet erg dat is gewoon ook leuk <laughs> ja, ja, ja dat is ja. gewoon ja nee. ja ho hoe lang hoe lang uh, je bent er ja. dat is, uh, ja, daar ben je gewoon mee bezig. Gewoon je je je, dat is gewoon ja. het werk. Ja, het kan maar, niet Maar dat is puzzelen. En dan, dan moet er een keer een moment komen dat je zegt... Ja, en nu valt alles op zijn plaats. Ja. En heb ik het gevoel... Ja, dit is hem. Dit is hem, ja. Dat trek je, je dan. Ja? Ja, ja heb, niet, niet maar, altijd. Dan niet met Bereik trainen. je dat altijd, dat punt? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee zeker niet. Nee, het, het is...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 Oh, okay. Want als je, als je dat ding stilzet, dan krijg je hem niet meer aan of zo. Ja, dat, <laughs> dat denk ik dan. <laughs> ja, ik denk dat je wel weer op gang komt hoor, <laughs> ja, Maar ik kan me ook iets bij de angst voorstellen, als je ja, iets lang niet meer doet. Er zit wel een motor in, van door, ja. door door, door door, want uh, ja. niet stilstaan. Ja, ja. ja. dat is een vlammetje. Ja, ja. ja, ja precies. ja, ja. Drinken, of gebruik je nog drugs of vroeger of zo? Ja. Groene thee en. Nee nee nee, ik nee, nee. had even vanaf. Ik drink het in jou. Drinkt u, heeft de drugs. Uh, bent u wel eens aanraken geweest met de uh, politie? Uh, uh, allemaal ja.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 periode van je ja, okay. soms van je, een extra setje hè? Ja, zo rondje je ja. twintigste, dertigste om. En uh, uh, ja, die oude tractor even wat suiker douwen. Ja, ja, wat alcohol en wat, ja. wat speel ja. erin te gooien, ja, ja zeker. Ja. Maar wat ik zeg. Um,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 Mooi ik toch wat meer invloeden van klassieke muziek en wereldmuziek? Ja. Is dat ook iets waar je, waar je bewust ja, mee bezig ja, bent? Ja, dat, dat je gewoon het zit ook er qua muzikale uit. interesse. Ja, ben ik nu weer. Het is ook wel. De, die, de harde beats zijn ook wel aan het verdwijnen, denk ik. Ja. En dat is. Uh, ik ben een beetje aan het afbewegen van. Uh, het elektronisch geluid, dat merk ik. Uh,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 Uh, elektronisch gegenereerd is ofzo. En, en als ik een gitaartje of een, Ik ben nu gisteren de hele dag bezig geweest met die ukelillen. En dan zet ik gewoon microfoon op de ukelillen. En dan ga ik, gewoon, ik, kan, uh, ik gewoon. En wat ik dan hoor. Op de, uiteindelijk op de opnames. dat het is niet alleen het, de ukelillen. Maar je hoort de microfoon. Je hoort de ruimte waarin het is opgenomen. Je hoort mijn vingers. Ik kan het nooit meer hetzelfde doen. Nooit meer. Want het is alleen maar op dat moment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 Um, zeg maar, je, je, je hebt een mooi liedje, je bent, je bent, je bent gitarist, je hebt een je ja, mooi ja. met een gitaar, je gaat naar de studio en dan nou, en je zegt tegen de producer, ik wil dit laten, laten, mooi laten klinken dat het op de radio kan komen. Nou, denkt hij dan eens kijken wat er voor drums erbij kunnen zetten of wat voor oh, basgitaar dat ja. Of dat we uh, strijkers of toetsen erbij kunnen doen. En waardoor dat hele liedje van jou, dat krijgt een bepaalde stijl.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 En het componeren als in, zoals de Beatles. Hè? Ja, dus het echt, echt ja. componeren, dat is niet meer aan de hand. En er wordt steeds meer de kunstvorm. Want het is echt een kunstvorm. Hè? Het is niet negatief, wat nee, ik het nee, zeg. Het nee. verandert gewoon. Dat wordt nu, het wordt nu een productie kunstvorm. Waardoor het geluid, de sound is zo super supergoed. Ja, ja. Waardoor je... De ambachtelijkheid... Nou ja, die daaronder zit. De, de, de, de compositie verdwijnt ja. een beetje. Het ja. gaat echt nu om. Het is een soort geluidskunst eigenlijk. Ja. Wat, wat ik heel erg leuk vind hoor, begrijp me goed. Maar ik ben te oud om uh, die stap te kunnen maken. Want ik hecht te veel aan, aan ja. compositie. Ja. Aan, aan uh, ja, uh, akkoorden, ja, uh, progressies ja. en okay. melodieën. En uh, Old school. Weet je? Ja. Ja.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 ja en, en dat je iets kunt betekenen voor de, voor de mensen okay. je hebt daar allemaal oh, ja, een ja. functie weet je, in een in gemeenschap nou, en die kan heel goed uh, het tegel ja. zetten ja, en ik kan iets maken waar mensen iets aan hebben ja. ja, kom, ik wil je nog hartstikke bedanken voor dit interview voor je ja. leuke en duidelijke verhalen okay, goed. en ik zou nog één ding willen herhalen dat, je hebt drie punten genoemd hè? vertrouwen enthousiasme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 Dik, Erik en luisteraars bedankt. Tot de volgende keer. De derde maandag van, van, januari, van het jaar, ja. van januari, ja. is de meest depressieve dag okay. van de, ja, van de ja. wereld. Ja. En het, het is een hele mooie krant, die heet De Blauwe Maandag, want dat is dus Blue Monday. En uh, daarvoor heb ik dus een liedje oh, gemaakt, okay. volgens, ja. en dat komt dus de maandag uit.